12 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedemiddag, burgerdoden bij NAVO-aanval zegt Afghaanse politie. Brand legt manege Alfen aan de Rijn in de as. En Russische oppositieleider Navalny hoopt op tweede ronde bij burgemeestersverkiezing Moskou. Het weer in het noordoosten en oosten kan het flink doorregenen. In het zuiden en zuidwesten klaart het op en kan de zon af en toe doorbreken. In de regen wordt het hooguit 16 graden, maar bij een beetje zon kan het nog 20 graden worden. Morgen enkele buien ook, maar ook perioden met zon.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 Er is op te zien hoe stervende slachtoffers, onder wie kinderen... in het ziekenhuis worden opgenomen. Volgens het Witte Huis zijn de schokkende beelden geverifieerd... door de Amerikaanse inlichtingendiensten. De symptomen die het slachtoffers hebben... zouden bewijzen op het gebruik van het gifgas sarin. De beelden bewijzen niet wie er achter de aanval zit. De nieuw gekozen Australische premier Tony Abbott... laat er geen gras over groeien. Vanochtend ging hij meteen aan de slag. een een nieuwe regering zal aan de slag. En dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga werken aan het bouwen van een beter toekomst voor een groot land. Een sterker Australië, een beter Australië in de maanden en jaren die komen. Een dag na zijn ruime overwinning op de Sociaal-Democraat Kevin Rudd heeft hij al aangegeven snel de stroom vluchtelingen uit Indonesië aan te pakken. En ook de belasting op CO2-uitstoot ingevoerd onder Labour wordt geschrapt. Correspondent Robert Portier. Robert eh, Abbott heeft zoals elke nieuw gekozen politicus veel plannen. Zijn de vluchtelingen en de belastingen de grootste punten de komende jaren? Nou, ik denk niet dat het de belangrijkste punten zijn die hij gaat aanpakken. Maar het zijn absoluut de eerste punten waar hij iets mee moet doen. Hij heeft de afgelopen jaren voortdurend gehamerd op het afschaffen van de carbon tax, die uitstootbelasting... en op het stoppen van de boten met asielzoekers. Dus ja, hij is het aan zijn belofte verplicht om daar nu snel iets aan te doen. Om de boten te kunnen stoppen heeft hij trouwens hulp nodig van Indonesië. Daar vertrekken namelijk de boten vandaan. Hij heeft tijdens de campagne al aangekondigd dat hij op zeer korte termijn daar naartoe zal gaan. De vraag is of hij er iets zal bereiken, maar hij moet het in ieder geval zo snel mogelijk proberen. En hoeveel steun heeft hij voor het asielbeleid zelf in Australië? Nou, bij asielzoekers gaat het in Australië eigenlijk altijd om bootvluchtelingen. Naar Europese maatstaven is dat, gaat het om een beperkt aantal vluchtelingen. Maar in Australië is dat echt een bijzonder belangrijk onderwerp. De trend is om het die bootvluchtelingen zo moeilijk mogelijk te maken. En binnen Australië bestaat altijd ruime steun voor maatregelen... als die ervoor zorgen dat die bootvluchtelingen niet meer naar het land toe komen. Dus als hij een plan heeft om boten om te draaien... dan krijgt hij daar in Australië ruime steun voor. En is hij heeft zich gisteren gekozen met een uh, ruime meerderheid, kun je wel zeggen. Hoe snel kan hij aan de slag? Hij is vandaag al begonnen hè, om uh, zich bij te laten praten. Maar om dan echt als, als premier. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Uh, hij zal toch echt moeten wachten tot hij officieel is beëdigd voor hij besluiten kan nemen. Dat hoeft niet zo heel lang te wachten vanwege die ruime meerderheid. En uh, de verwachting is dat hij deze week nog wordt ingezworen. Nou, dat levert uh, in het algemeen geen ingewikkelde uh, toestanden op in de tussenperiode. Maar uh, er is één ding waar het wel ongemakkelijk kan worden. Australië is op dit moment namelijk voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Daar wordt natuurlijk gepraat over Syrië. Ik uh, heb begrepen dat wanneer de minister-president een beslissing moet nemen in de komende dagen... Dan zal dat toch Kevin Rudd zijn, die op dit moment nog steeds uh, de minister-president is. Maar natuurlijk moet hij dat doen in overleg met Abbott. Ze hebben trouwens hetzelfde standpunt als het gaat over Syrië. Dus uh, ik verwacht eigenlijk geen uh, opvallende ontwikkelingen. Dankjewel, Robert Portier. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. In een manege in Alphen aan de Rijn is vanochtend brand uitgebroken. Er vielen geen gewonden en ook de paarden zijn op tijd in veiligheid gebracht, zegt de brandweer. De buurman is begonnen met het evacueren van de paarden... en alle 25 paarden zijn naar het achtergelegen bijland uh, gebracht... en uh, uh, maken het goed. Er is even sprake geweest van asbestverspreiding. Dat is beperkt gebleven tot een hele kleine asbestverspreiding... en die is beperkt gebleven tot het terrein zelf. Daarbij is het gelukt dat het regent, dus de asbest is ook meteen neergeslagen. De afgelopen jaren is bij controles gebleken... dat de brandveiligheid op de manege in Alphen niet in orde was. En ook werd asbestmateriaal gevonden dat in slechte staat was. De minister van Justitie van Curaçao heeft zijn ontslag aangeboden aan het parlement van het eiland. Nelson Navarro is bereid terug te treden vanwege de dood van een verdachte in de moordzaak rond politicus Helmin Wiels. Ik ben politiek verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Op basis daarvan heb ik ook mijn positie aangeboden en gezegd van... Ik stel mijn positie ter beschikking en het ligt aan de politiek niet... om te beslissen of ik aanbleef of niet. Het is louter een kwestie van politieke beschaafdheid... als er zoiets gebeurt dat je conclusies trekt als politiek verantwoordelijke... en dat je je functie dan ter beschikking stelt. De verdachte Luigi F. werd gisteren dood aangetroffen in zijn cel. Volgens de politie heeft hij zelfmoord gepleegd. F. werd verdacht van de moord op de man die de vluchtauto zou hebben gereden... na de moord op Wiels. 7 miljoen Moscovieten kunnen vandaag naar de stembus om een nieuwe burgemeester te kiezen. Opvallendste kandidaat is de 37-jarige blogger en oppositieleider Alexei Navalny. Correspondent David-Jan Godfra maakt hij een kans.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 Ja, hoewel het heel erg moeilijk uh, was. Hij is in juli veroordeeld wegens verduistering van de partij Timmerhout... volgens uh, velen een politiek proces. Maar de dag na die, uh, na die veroordeling werd hij vrijgelaten... in afwachting van het, uh, van het hoger beroep. Maar die ja, die, die hangt natuurlijk als een soort van... Ja, als een soort van, van damocles, uh, damocles boven, boven zijn hoofd. Bovendien heeft Navalny anders dan uh, de Kremlin-kandidaat de Sofjani geen toe, uh, toe, toegang tot, uh, tot het staatsmedia. Hij uh, heeft veel minder fondsen, veel minder geld om zijn campagne te voeren. Maar toch, hij heeft erin geslaagd ook wat uh, publiciteit te krijgen. Althans, voor Russische begrippen, voor een oppositiekandidaat. Maar ja, lastig is het wel geweest natuurlijk. En die tweede ronde, dat is eigenlijk het hoogst haalbare. Als dat hem lukt, zou dat al heel knap zijn. En dan zou hij opnieuw zijn boodschap kunnen overbrengen natuurlijk. Ja, zeker. Maar er zijn nog heel weinig mensen die ervan uitgaan dat dat gaat lukken. Hoor. Nogmaals, hij staat in de peiling op 18 Bovendien lijkt het erop dat de Moskouvlieten eigenlijk helemaal geen zin hebben om vandaag te gaan stemmen. Nog maar 7 was opgekomen tot twee uur geleden. Nou, de, de, de stembussen zijn natuurlijk nog wel urenlang open. Maar de opkomst zal waarschijnlijk ook niet zo heel erg hoog zijn. En de verwachting is inderdaad dat er geen tweede ronde gaat komen. David Jan, correspondent. David Jan, goed voor.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 In de Belmar in Amsterdam is gisteravond een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de portiek van een flat, zegt de politie. Gisteravond was er een schietincident in Amsterdam-Zuidoost aan de Haardstee. Dat was tussen 11 en half 12 en daarbij is een man om het leven gekomen. Wij zijn uh, op dit moment uh, de zaak aan het onderzoeken... en uh, we hebben nog geen verdere informatie over de toedracht. We hopen dat we zo snel mogelijk wel krijgen. Ook heeft de Amsterdamse politie nog geen idee wie de dader is. Sport. De internationale Olympische commissie heeft de honor om te announceren dat de Games van de 32e Olympiade in 2020 aan de stad Tokio zijn Dat was eerder te zien dan dat hij het zei. Japan, dus Tokio. Zo maakte de aftredend IOC-voorzitter gisteravond, Jacques Rogge, bekend dat Tokio dus de Olympische Spelen van 2020 mag organiseren. Japanse hoofdstad kreeg de voorkeur boven Istanbul. Madrid was al eerder op de avond afgevallen. Het is de tweede keer dat Tokio de Olympische Spelen krijgt toegewezen. Eerder was dat in 1964. Volgens correspondent Kiel Duits heeft deze toewijzing een grote betekenis voor de Japanners. Japan heeft de grootste natuurramp meegemaakt sinds 1923. De tsunami in uh, 2011. En Japan leek eigenlijk niet meer te tellen op het wereldtoneel. Dus het Japanse vertrouwen heeft een kolossale klap gekregen. En dat de Olympische Spelen nu naar Tokio komt, dat heeft een enorme belangrijke symbolische betekenis voor de Japanners. Men is er enorm blij mee. En later vandaag bepalen de IOC-leden welke sport wordt toegevoegd aan het Olympisch programma. De drie kanshebbers zijn worstelen, honk en softbal en squash. De finale van de US Open gaat tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. Djokovic had in de halve finale een zware vijfzetter nodig tegen de Zwitser Stanislav Warinka. Nadal had minder moeite met de Fransman Richard Gasquet. Hij won in drie sets. Nadal kijkt uit naar de finale tegen Djokovic... Al had hij natuurlijk liever een makkelijkere tegenstander gehad. Talking about a final, I want to play against a player that I have more chances to win. But uh, I play against him. I play against him a lot of times, always. We play heel very exciting matches. I hope to be ready for that. I don't know. I'm gonna try. And uh I need to keep playing very aggressive. And play a very, very good match. Also like this I chances. That's what I'm gonna try. Ja, dat proberen Nadal. De finale tussen Djokovic en Nadal wordt morgen gespeeld. Nederlandse wielerploeg Vakantie Olay SIEM dunst snel uit in de ronde van Spanje. De Vuelta. Gisteren gaven Wout Poels en Liewe Westra op. En vanochtend haakte ook de Poolse klimmer Thomas Marzinski af. Hij is te ziek om nog van start te gaan. Vakantie Olay heeft nu nog maar vier renners in koers. Belangrijkste nieuws. De Afghaanse politie zegt dat er bij een aanval van de NAVO negen burgers zijn omgekomen. NAVO zegt dat er alleen militanten zijn gedood. In Alphen aan de Rijn is een manege deels afgebrand. Er vielen geen slachtoffers en ook de dieren bleven ongedeerd. En Moskou kiest vandaag een burgemeester. Opvallendste kandidaat is blogger en oppositieleider Alexei Navalny. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Omroep Max met de perstribune. Succes dwing je af.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 Vluchtboeken. Hotel erbij. Kom Vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. De altijd bevroren ondergrond van Alaska smelt sneller dan we dachten. Klimaatavonturier Bernice Notenboom reist samen met wetenschappers langs fascinerende bevroren landschappen en duikt diep in de bodem van Alaska. Vanavond om 10 voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Extreme expedities in klimaatjagers. Doe jij deal?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 Max, Welkom bij deze De persconferentie. hier over de terrens. het is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Welkom, goedemiddag. De perstribune van Max, inderdaad. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media-sportweek. Kijken natuurlijk ook vooruit wat staat ons te wachten. Dit uur Felix Meurders, een leven lang op de radio te horen. Momenteel de gids.fm, Radio 1... Maar natuurlijk ook in spijkers met koppen op Radio 2. Deze maand via dat programma trouwens het 25-jarig jubileum. Jubileum. Na ene, Cor Pot, voormalig coach van Jong Oranje. Vragen aan Felix kunt u stellen via de perstribune.nl. Twitter mag ook, hashtag perstribune. En het antwoordapparaat, dat is ook terug. tv deskundige Ron van Gouwen is er natuurlijk. Kassie kijken, waarover Ron? Ja, als ik naar de afgelopen tv-week kijk, dan lijkt het erop dat Jan met de pet... een behoorlijke stempel gaat drukken op het komende tv-seizoen. Met de bijbehorende taaluitspattingen. Dat straks in kastje kijken. Vliegende kip, Zul van der Wart. Waar ben jij, Zul? Ik praat zometeen met Arjen Robben over zijn prestaties met Oranje. Hij speelt niet mee. Dinsdag tegen Andorra is geschorst. Maar hij heeft wel een heel goed seizoen. En we praten ook over het uitgeven van een boek waar hij alles mee te maken heeft. Dus zometeen Arjen Robben. U bent welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Felix Murders, Felix, goeiemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ruim op tijd. Dankjewel. Je was er vroeg. <laughs> voor jou doen. <laughs> nou, een minuut of zeven van tevoren is ruim zat, hè? Kopje ja, koffie. Ja, denk, en dan kan je beginnen. Ja, Maar je had toch bij Langs de Lijn, toen je dat presenteerde, de sport om in de ster na het nieuws binnen te komen? Ja, het is ook wel eens een keer misgegaan, want uh, toen was ik naar New York. En dat had ik doorgegeven aan uh, de sportredactie van Langs de Lijn. En uh, er was iemand geweest die dat niet had doorgegeven aan de rest van de redactie. Met andere woorden, toen riepen ze om drie minuten over acht, toen tada tada tada tada begon. Veilig, ja. kom achter die deur vandaan. En ik was er niet. Nee, nou ja, je weet, ik ben een tijdje verslaggever geweest bij de Lijn. En dan zat ik op de tribune, wat de regisseur Bram Kaya aan mij vroeg. Heb jij een draaiboek bij je? Zeker, zei ik. <laughs> kan jij beginnen? Zeker, maar waarom? Felix is er nog. Ah, maar dat was nooit nodig, hoor Ik weet, het is nooit gebeurd. Nee, nee het is zeker nooit gebeurd. En nu zit je op, op, de, op de stoel van de geïnterviewde. Hoe voelt dat? Ja, dat is altijd uh, wat bijzonder, vind ik, hoor. Ik word niet graag geïnterviewd. Want uh, ik doe het liever zelf. Omdat ik denk, ja, hier moet ik weer meningen gaan verkondigen. En de vraag ja. is natuurlijk... Heb je die? Dat is één. En twee, wat moeten mensen met mijn mening? Nou ja, jij bent langjarig op de radio. Ja. Je hebt heel veel kennis opgedaan op onderweg. ja. Dus je zal vast ergens een mening over hebben ondertussen. Ik hoop het voor je, want het is wel uh, van nou, belang, denk ik. In dit ik ik he? hoop het voor de uitzending ook, want <laughs> we gaan door tot, uh, met jou in ieder geval tot, tot één uur. Zes dagen per week maak je radio? Ja, elke dag tussen 11 en 12. Elke werkdag met de gids. En tussen 12 en 2 op zaterdagmiddag op Radio 2. De spijkers met koppen variant. Wat, be wat bezielt een mens, weet ik, om dat zes dagen te doen? Nou, ah, dat is heerlijk. Dat is een prachtig ritme. Ik bedoel. Ik ben. soms vroeg zit ik op de redactie, kijk teksten na, lees ik interviews door, overleg ik met redactieleden. Ga ik de uitzending doen? Um, ga ik weer meer kennis? Want er zijn weer mensen die uh, van allerlei onderwerpen weer veel meer weten dan ik. Ik kan rustig vragen. En dan uh, ben ik smiddags thuis en, en s' avonds ga ik me voorbereiden op de uitzending van de volgende dag. Dat, dat is een. Nou, dat is echt zalig. Ja, zeg maar, het gevaar van een presentator met veel kennis is dat die vragen stelt waar de antwoorden aan de deskundige al in zitten. Ja, dat ga ik nooit doen. Hoop ik tenminste. Nee, ja, dat, dat vind ik heel vervelend. Het is wel een gevaar, hè? Ja, het ligt dat is, op de loer. Dat is zeker een gevaar, ja. Gisteren moest ik het op, op een bepaald moment doen omdat er een, ja, een, een gast was eh, die een beetje ambtenaar technisch ging, ging praten met allerlei rare keten en opmerkingen, waardoor je denkt... ja, hier snapt de luisteraar geen bal meer van. En dan, dan moet je het proberen te vertalen... al in je vraagstelling min of meer haar argument verwerken. Ja. Felix, we hebben jouw uh, carrière samengevat in uh, anderhalve minuut. Het was, uh, het was passen en meten, zul je begrijpen. We hadden er ook wel drie minuten en langer van kunnen maken, maar dit is het. Heel vast aan drie, Felix, murder. Saskia stort haar ellende niet alleen over Serge uit, maar ook over ons. En het grijpt aan, de cijfers. De nationale informade. Het zijn opnieuw de slijpers met puntje erin, puntje eruit. Zet de radio maar weer even uit. Ik ben zometeen af een minuut of vier pak weg bij je terug. Puntje erin, puntje eruit. Ja, ze gaat tegen Murdersmethode. Welke dinsdag is? Dinsdag 21 mei 85. En uh, wie belt juist in de. Ja, wie? <laughs> Radio 2, de van Een verandering in de stand in de hockeywedstrijd. Nederlands tegen Australië. Gerard, hoe is nu? Spijkers met koppen. Pijs. Uh, mevrouw Pijs, sorry. Meurders, vertellen de. Goedenavond, dit is een leuke keer. Live van een studio-Plantage in Amsterdam. Zoals u van ons gewend bent op de vrijdagavond. Beter in kraamzorg kan levens schelen. U ziet het nu in Kassa. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Murders. Goedemorgen. Ja, van die Ik zie Koos Postema binnenkomen, ik zie Ferry de Groot binnenkomen... met een heleboel mensen in het gevolg. En ik ben hier om je te vertellen, Felix Murders... dat jij voor 2012 de Macconi-oeuvreboord uitgereikt hebt. Je hebt een euro opgebouwd, hè? Ja, Mens zegt het. Radio en televisie. Doe zo'n prijsje wel wat? Ja, dat was wel een, een, een bijzondere prijs, omdat die werd gegeven door mijn collega's. Dus door mensen die verstand hebben van het vak. En dan, uh, toen dacht ik, ja, nou, dank jullie wel. Ja. Wat is het uh, eigenlijk, de, behalve de eeuwige roem? Is het een beeldje? Het is of? een beeldje, ja. En waar staat het? Het ja, staat nu op de piano. Kijk, dus ja. je, je ziet elke dag... Uh, nou, niet elke dag. de piano staat een beetje in een hoekje, oh. maar ik kom er wel eens langs. En ja. Dan, uh, Felix, ik, kom, uh, ik mis even in het overzicht Ra Radio Luxemburg. Daar ben je begonnen, volgens mij? Uh, nou, ik ben tegelijkertijd bij Hilversum 3 en bij Radio Luxemburg begonnen. Alhoewel ik bij Radio Luxemburg eerder presenteerde dan uh, op Hilversum 3. Want ja. uh, daar was ik alleen samenstellen het eerste half jaar. Uh, maar inderdaad, ik heb ook commerciële radio gedaan. Ja. Waar komt die liefde voor de radio vandaan? Voor de, van, een jongen uit Maastricht, hè? Mm, ja. Dat, was, dat zat er al vroeg in. Ik luisterde naar de verslagen van de watersnoodrampt. Die waren toen nog niet live natuurlijk. Die, die waren opgenomen, maar dat, dat sprak mij zo aan. En naar de hand... Uh had ik een, een antennekabel aangesloten op mijn uh, televisieantenne... die ontzettend hoog moet zijn in Maastricht. Wil je niet uh, de Duitser en de Belgen kunnen ontvangen... maar juist Nederland één, dat was heel erg moeilijk. Want uh, de, de steunzender stond hier op mond, Dat was nog een flink enter vandaan. En door uh, dat draadje wat ik dan boven in die televisiemast hing... Uh, kon ik heel goed luisteren naar de Engelse piraten voor de, oh ja. voor de kust. Ja. Zeg maar, hoe kom je bij Radio Luxemburg terecht? Hoe gaat zoiets? Ik heb een uh, DJ-wedstrijd gewonnen... En in de jury uh, zat de chef van Radio Luxemburg. En, en die vond dat ik uh, het verdiende om een kwartiertje op die zender te zijn. En wat kondigde en... je toen aan? Wat, ik was, moest, wat was dat? Ik, ik moest allerlei muziek aankondigen. Uh, na na verloop van tijd kreeg ik dus echt uh, een programma. En dat was Muziek voor Even. Dat was zes dagen in de week. Dat nam ik op één dag op, op dinsdag. Niet in Luxemburg, maar in Brussel. En dan moest ik zes dagen De Laatste Dans draaien van Anja. Ik weet niet of jij ja. dat nummer kent. Dat is zeker, De Laatste Dans, die moet je mij nog schenken. Tweede zin. Ja, daar ben je ik echt wel. van. Ja. Ja, ik geloof ja. ja. waar. Dat is echt waar. De Laatste Dans... <laughs> De, ja, dat is Anja, dat is, dat is, ja, begin ja. jaren zeventig lijkt me ja, al. Ja. Ja, goed. En ik dacht dan, waarom draaien we de Stones niet? Waarom draaien we de Kings nee. niet? Waarom, en nou, waarom kwam, draaide je ze niet? Omdat uh, de Nederlandstalige uitzendingen uh, van Luxemburg... Die, die waren in handen van een uitgeverij... Ja. En die uitgeverij draaide alleen maar de eigen producten. Want dan kwam het via de achterdeur weer binnen. Omdat je op het moment als je als radiostation een, een stuk muziek uitzendt... Ja. dan moet ervoor betaald worden aan de uitgever. Schuine streep de auteur, schuine streep de componist, de tekstschrijver. Ja, de laatste dans, ja, ik zal je verbijsteren. En dan laat ik je vrij. Is ook een regel uit. Ja, daar werden wij mee doodgegooid op Radio Veronica. Dat geloof je gewoon niet. 192, goed idee. Zeg maar, dus dat deed je. Maar je, je kondigde dus ook muziek aan. Want door het voorbeeld te noemen, geef je ook wel aan... ja, ik vond eigenlijk helemaal niks, die laatste dans. Maar ik, ik moet hem wel aankondigen. Ja, en dan, dan ga je dus improviseren. En dan moet je ervoor zorgen dat dat er een beetje doordringt... dat je dat eigenlijk niks vindt. Maar je kan dat niet elke dag gaan zeggen natuurlijk. Hoop, maar hoe deed je dat dan? Weet je dat nog? Nee, Hoe uh, praat ja, je daar onvloers ja, omheen? Ja, heen voor de, voor nee, de goede luisteren? Voor zijn, dat dat, dat uh, Anja binnenkwam en dat ze de beeldschoon uitzag en uh, oh. dat ze op me toekwam en zei: Felix, ben jij de laatste dans Felix? Nee! Nee! En <laughs> dan ga je weg. <laughs> ja. en je moet wel hier blijven. De laatste Die moet je mij nog schenken. Die moet je mee nog En dan komt dat zinnetje: dan laat ik je vrij. De laatste dans. En dan laat ik je. En nou denk jij, dit is geanceneerd, maar dat is niet waar. Dit is gewoon van technicus Geert een heel snelle actie... om dat nummer uit Radio 5 Park nostalgia op te de diepen, denk ik. Nou, dat gefeliciteerd, schappige. Geert. De, dit is de laatste dans voor mij. En het was niet zozeer omdat ik Anja... maar ik heb Anja nooit gekend, ik weet ook niet hoe Anja eruit zag. En, en, en, hoe en zou het met haar zijn? Daarom, uh, maar het was meer vanwege mijn frustratie... dat al die andere goede popmuziek niet gedraaid werd. nee. Uh. Ja. ja, zo was dat. Zeg, uh, en, maar je, je, hebt, je bent ook weggegaan, geloof ik, ergens. omdat je dacht: nou, die Rommel kondig ik niet meer aan. Uh, vier, eind 1974 ben, ben ik daar vertrokken. En toen, uh, dat, was, dat viel samen met uh, het begin van de royaan, aan Eind 1973 eigenlijk. Ja. En uh, toen uh, benaderde mij Jan Nagel. en die zei: Heb jij geen zin om als Hilversum 3 blokhoofd een van de drie presentatoren te worden van de royaan? aan En dat uh, heb ik toen gedaan. Ja. En dat was, dat was natuurlijk een prachtig, prachtig moment in je loopbaan... om uh, van het lichte genre naar de zware journalistiek over te stappen. Ja, daar heb ik het geleerd. Ik ja? heb het in de praktijk geleerd. Heb je het gewoon op, op de zender geleerd? Ja, ik heb het op de zender geleerd. Het was in het begin ook wel te horen. Maar, uh, maar hoezo? Nou, ik, ik kan me nog herinneren dat we politicus Aantjes in de uitzending hadden... en dat ik een vraag stelde waarin waarschijnlijk al een gedeelte van het antwoord zat vervat. En hij alleen maar zei ja. Correct, ja. En dan? En dan moet je door. Ja, dat duurde wel heel even. Ik denk wel een seconde, vier, vijf, zes... Wij zijn les van de oude heer Arndtjes, hè? Jonge, jonge, jonge, nou, fractieleider ja, van het CDA. En daarvoor natuurlijk van de ARP. Zullen we naar het heden gaan? Ja. ja, ben je geen man van het verleden? Nou. Het is toch leuk om Anja weer te horen? <laughs> Vindt met terugwerken de kracht ook niet toch wel een beetje aardig? Jawel. Je denkt, ik gewoon, vind het vooral leuk dat jij die tekst kent. Ja. Maar, maar goed, blijf heel erg hangen in het genre. Wat kan die meid hokken je? Dat, ja. dat is toch wat je, wat je teneur was. 1 januari ga je een nieuw programma presenteren met uh, Willemijn Veenhoven. Want ja. dan gaat de Vara samen met uh, maar dan denk ik BNN. Ja. En dan gaan we een programma presenteren tussen 12 en 2. Wat nu nog Lunch heet van Jurgen van den Berg. Jurgen verhuist naar de ochtend. Ja. Samen met, puntje, puntje, puntje. Ik dacht Guilene, Guilene Lea, Guilene, ja. Ik dacht dat het dat nog niet officieel was. Nou, het maar is maar... Guilene placht. dat ja. is het nu officieel. weet ah, ik. Okay. En tussen 12 en 2 um, gaan Willemijn en ik die zendtijd vullen. Leuk. En als je me vraagt, wat wordt de titel van het programma? Geen idee, wat komt erin? Nog geen idee. We zijn hard aan het brainstormen, hmm. maar het wordt leuk. Maar uh, ja, dan kun je misschien iets in de richting van de brainstorm aangeven. Wordt, komt er een stamp.nl-achtig iets in nee, wat Jurgen nu geen... doet tussen de middag? Nee, er komt geen stamp.nl-achtig. Uh, Achter iets in. Ik geloof ook dat de NCV dat meeneemt naar de ochtend. Dat zou goed kunnen, ja. ja. En er komt ook geen quiz in. Omdat de NCV dat ook graag wil meenemen naar de ochtend. En dus. Uh, ja, maar je wordt kent een heel serieus, serieus. programma wat het, jij gaat doen. Heel het serieus? Het wordt uitermate serieus geoverd. Ja. En dat hoort ook op Radio 1. Ja. Nou ja, het hoort op radio en je moet wel uitkijken... dat die zender niet zo saai wordt dat het nee, te serieus goed, is. Hè? Ik heb met Willemijn heb ik, uh, de sportzomer gepresenteerd. En met name de laatste drie weken. En, en Daar was een groot gedeelte van een komst uit Londen. En die samenwerking liep perfect. En ja. Ik vond het zo leuk. En, uh, ben jij wel iemand voor dubbel? Zal ik maar zeggen. Ja, ik heb dat wel moeten leren. Ja, Want je koop. moet wel geven en nemen. En je moet vooral geven... Ja. Dus en, moet... en kan Murders dat? Ja, in het begin kon ik dat niet goed. Maar daar spreek ik over jaren geleden. En tegenwoordig denk ik, nou prima, laat maar ja. gaan. We zien wel. Ja. En het, meestal is die houding is dat een hele goede. Want dan, uh, dan, dan ontstaat er teamverband en dan ontstaat er samenwerking. Ja. En dan komt er spontaniteit. Ja, maar het zal voor Willemijnen ook, ook niet makkelijk zijn om naar jou te gaan zitten. Ik, ik bedoel, er komt een meneer van bijna twee meter binnen... die ook al veertig jaar uh, radioervaring heeft... En dan moet zij de plekje bevechten. Mm, ik denk dus je die... zult moeten geven. Ja, ik geef ook veel. Je moet geven. Maar bovendien vind ik haar leuk. Dus, uh, en, en ze heeft een, een ontwapende manier van vragen stellen. Waarvan ik soms denk: jee, dat ik dat niet bedacht heb. Ja. Leuk. Ja. Zo, zo blijf je dus uh, ja. in het leerproces. Ja. Felix, wij vragen onze gasten om. Uh, omdat ze op Radio 1 uh, vaak uh, opereren. of omdat ze Radio 1-luisteraar zijn. Uh, van nieuws houden naar hun eigen nieuws. Wat viel jou op? Deze week. Werd er werd een oproep gedaan door Marit Maai eh, van de PvdA-fractie... dat we ruimhartiger als Nederlandse asielzoekers... met name hele kwetsbare mensen en zieke mensen... zouden moeten opvangen in Nederland. Hmm. En dat is door staatssecretaris Steven... misschien meteen de volgende dag naar de Prullenmand verwezen. Hij zegt, daarmee lossen we het probleem in Syrië niet op. Zeker niet het vluchtelingenprobleem. En uiteindelijk geloof ik dat het kabinet nu van zins is... om 250 uh, van die mensen ja. hier in Nederland op te gaan vangen. Te gaan halen en hier uh, te gaan verzorgen. En ervoor te zorgen dat ze hier mogen blijven... net zolang als dat nodig is. En dat zijn 250 mensen uit een... Uit een getal van 500. 500 is het totaal. Uh, dat Nederland sowieso jaarlijks opvangt. Dus het is een beetje een sigaar uit, ei, uh, uit eigen doos. Want het waren eerst 25 of 50. Het worden er nu misschien 250. Maar Dat betekent dat andere zieke en kwetsbare mensen um, uit andere landen uh, minder kunnen komen. Naar ons land. En als je dat vergelijkt met de cijfers van andere landen... dan vind ik dat eigenlijk wel een beetje beschamend. Dat, dat vindt ook de, de, de Hoge Raad voor de Vluchtelingen... de UNHCR-afdeling Nederland bij monden van Femke Jordens. Het is een hele schrijnende situatie. Er zijn op dit moment meer dan 2 miljoen Syriërs... zijn hun land ontvlucht. Het is de grootste humanitaire crisis uit onze geschiedenis... uit de geschiedenis van UNHCR. Er zijn onder die meer dan 2 miljoen vluchtelingen... meer dan een miljoen kinderen. Met name de buurlanden hebben het heel erg zwaar. De meeste vluchten namelijk naar de buurlanden, Jordanië, Libanon. Meer dan een kwart van Libanon op dit moment van de inwoners zijn Syrische vluchtelingen. Dat is heel erg schrijnend. Ja, Femke, Femke Jordens, Andere bewoordingen en uh, met de autoriteit natuurlijk van de hoge vluchtelingen ja. daarachter. Achter die woorden. Is, klinkt hier nog uh, de vara door of is dit gewoon Felix Meures? Dit, dit ben ik gewoon. Ja, ja ik vind, vind gewoon dat wij... Ja, ik, ik heb een tijdje het idee gehad dat Nederland xenofoob werd. Eh, en, en... Nou, dat, dat was niet alleen een indruk. Ik denk dat het zo was. Oh ja, ik denk ook dat het zo was. En dat dat nu onder een, een, een nieuw kabinet... Uh, ja, dat er nog op deze manier over het begrip ruimhartig gedacht wordt... dat vind ik toch wel treurig. Ben jij ooit bij de vader gekomen omdat je dacht... ja, maar ik wil de doelstelling van de verheffing des arbeiders... Nee, uh, totaal niet. Nee, nee, ik had er niks mee. Eerlijk nee, helemaal gezegd. Nee, nee, nee, totaal was, niet. Het nee. was gewoon de toevallige omroep die langskwam. Ik woonde natuurlijk in Maastricht. In, maakte deel uit van een katholiek gezin. En ik weet nog goed dat uh, één iemand in de straat... een, een PvdA-poster in verkiezingstijd voor het raam had geplakt. Nou, die werd met de nek aangekeken. En dus, maar het was inderdaad de omroep die langskwam. En ik heb me daar eigenlijk vanaf het eerste moment thuis gevoeld. Ik kom doen later wat ik wil. Voor vragen aan Felix. deperstribune.nl. Twitter kan natuurlijk altijd. Hashtag perstribune. De perstribune. Een paar zaken uit het media nieuws. Wederom is een plan gelanceerd dat de krantenjournalistiek moet redden. Alexander Klupping en Martin Blankenstein hebben een app ontwikkeld, Blendel uh, genaamd. Waarbij je net zoals iTunes dat uh, met muziek doet losse artikelen kunt kopen uit kranten. Dan hoef je niet meer een hele krant te kopen... maar je kunt selecteren op onderwerp... of iets waar je op gewezen bent. Bij de wereldraad doorzetten door zette Alexander Kluppink zijn plan uiteen. Dus bijvoorbeeld, ik, uh, ik koop een NRC van vandaag... en je kunt dan kijken welk stuk je wil... en dan klik je het stuk aan wat je wil hebben... En dan zegt hij, wat kost dat? Dat is in dit geval een kwartje. En dan zeg ik, oké, okay, en dan heb ik het gekocht. Dat is alles wat ik hoefde te doen om een stuk te kopen. Dus iedereen betaalt. Uh, op het moment dat je een stukje koopt, dan betaal je een kwartje. Of uh, van tussen de 10 en 90 cent hangt dat ongeveer in. En dan kun je dat stuk gewoon kopen. Ja, volgens uh, de uitgevers van NRC en Wegener uh, zit daar wel perspectief in. Uitgever van Volkskrant en Telegraaf uh, denken er nog over na. Wordt ook mee gesproken. Is dat, zijn er dingen die jou bezighouden, Felix? De teleurgang min of meer van de papieren uh, krant en de verhuizing... Nou. Ik vind wel dat er voor journalistiek geld betaald moet worden. Dat er uh, ja. uh, uh, voldoende geld beschikbaar moet zijn. En dit is een uh, goed initiatief. Ik heb mijn twijfels of het ooit zal gaan lukken. En of het die vlucht krijgt zoals iTunes ooit gehad heeft. Maar dan relatief gezien op de Nederlandse schaal. Want ja, ze hebben nu geloof ik 7000 mensen die zich hebben aangemeld op de ja. website. Uh, stel dat de helft daarvan inderdaad gaat meedoen. En denkt van nou ik ga vandaag eens die, dat artikel kopen en over een maand nog een keer dat artikel... maal 25 cent of maal 1 euro, dat ja. levert niet al te veel op. Nee, maar maar... In, in jouw programma, de GidsFM... Uh, propageer. Nou, ik wil niet zeggen propageer. Snij je dit soort uh, onderwerpen ook aan. Hè? De technische ja. ontwikkelingen, de gadgets ja. Uh, ja. En, en dat soort zaken. Ja. Dus, want dat is natuurlijk wel, uh, ja, dat is, uh, hoe dan ook, de, de toekomst. Ja, ik, ik ben er ook voortdurend mee bezig. Ik heb ook altijd een iPad naast me liggen tijdens, ja. uh, tijdens de uitzending. Ik heb hem vandaag om te laten zien dat ik dat ook... Dat je hem naast je hebt? Ja, ja, ja. precies. Ja, uh, en dan dat, dat is heel handig, want je kan dingen ja. op het laatste moment nog even opzoeken. Zeker. Ja, kunnen we, ja we, nou ja, goed. We, we, de radio heeft die revolutie doorgemaakt. Je hebt meegemaakt telex uh, die ratelen in studio's, ja. uh, draaiboeken, uh, kilo's uh, papier voor je neus. En nu ja. alles uit de computer. Ja. Ja. En de iPad. Ja, alhoewel, ik, moet ik eerlijk gezegd uh, toegeven dat ik niet makkelijk lees vanaf een computerscherm. Nee? Nee, ik heb het gedaan tijdens uh, de Olympische Spelen in Londen. Dat ging redelijk goed. Maar je, kan, je hebt geen overzicht. Als je in een interview bezig bent, je denkt: oh, nou, hm. vraag 4. Nu nee. heb ik nu niks aan. Nu moet ik de vraag 19 hebben. Ja, ja, nou. ja dan uh, zit je met je muis uh, te ja. zoeken waar, uh, waar de gast ongeveer zit met zijn antwoord. Maar goed. Deze week werden de laatste luistercijfers uh, weer gepubliceerd: Q-Music 538, Radio 1 zijn gestegen. Radio 2 bleef gelijk. Sky Radio zakte deze maand wat, maar is nog wel bezig aan een opvallende nieuwe opmars in Radioland. Ben jij een luisteraar, echt een radioluisteraar? Nou. Ik, ik heb de neiging om een week lang naar één bepaald station te luisteren... En, en dan het jaren niet meer te doen. Oh. Maar tegenwoordig luister ik heel veel naar internetradio. Dus, ja, en natuurlijk heb ik thuis Radio 1 op staan... om te kijken wat de collega's doen en om te horen wat, uh, wat de activiteiten is. Wat om je heen gebeurt. Ja. Ja. Het televisieseizoen is ook weer op stoom. Het is duidelijk dat uh, Pauw Witteman voorlopig nog te sterk zijn... voor RTL Late Night. Gemiddeld kijken een half miljoen mensen naar Umberto Tan... Tegenover 800.000 voor Pauw en Witteman. Een aantal dat ook de wereld rijdt door ongeveer haalde. Fox wordt vooralsnog niet echt gevonden door de kijker. Best bekeken programma van de week is het tekenfilmserie uh, The Simpsons. 68.000 kijkers. Het voetbalprogramma van Twan van Peperstraten... trekt gemiddeld 40.000 belangstellenden. 40.000? Zo weinig. Oké, okay. maar ja, ze zitten ook tegenover Voetbal International, geloof ik. Hè? Ja. Maar denk jij dat dit een ontwikkeling is die wel de goede kant op gaat? Met Fox? Bij Fox. Zie, jij, zie jij de sport ook verhuizen van uh, Bord op Schoot publiek naar dit soort zenders? Nee, en ik, als ze slim zijn, doen ze dat ook niet. En volgens mij gaan ze dat ook nee, niet, doen. Ze niet. Nee, nee. Ik denk toch dat ze altijd een partner zullen zoeken. En of dat nou de NOS is of, uh, of RTL. Maar een partner zullen zoeken waarin ja. nog uh, die samenvattingen in één uur of een anderhalf uur vertoont worden. Heb jij vaste kijkgewoontes? Wat mis je nooit? Nieuwsuur mis ik zelden. Het journaal van acht uur mis ik zelden. Soms om uh, half acht het RTL-nieuws. En dan ben ik erg van de detectives. Yes. Dus dat soort dingen. Dat en en Paul Witteman is vaak te laat voor mij. Ik wil dat smiddags nog wel een keer zien. Um, ik vond dat ze heel sterk begonnen met die uitzending over Syrië. Afgelopen maandag. Ja, dat soort uh, talkshows. Uh, uh, half acht, de wereld draait door. Mm. Niet vaak, moet ik ja. zeggen. Dan ben ik met andere dingen bezig. De voorbereiding. Voor het programma van de volgende dag al. Juist, tuurlijk. U bent er vroeg, Dat wordt zo. Een grote raam in Showbizland deze week. nadat Rodderblad Weekend het verhaal bracht. dat Jeroen Rietbergen. dat is de man van presentatrice Linda de Mol. vreemd zou gaan. Weekendbaas Bart Ettekhoven reageerde bij RTL Boulevard. op de aantijgingen van diverse kanten. dat het verhaal klinkklare onzin is. We beseften ons heel goed dat dit een heel groot verhaal was en dat we het echt goed moesten checken. Het is wel Linda de Mol. Als haar man vreemd gaat, dan uh, schrijven wij daar wel over. Jeroen Rietbergen laat in een verklaring weten. Ik ben geschokt door het artikel in de weekend. Niets van de beschuldigingen is waar. Ik bereid juridische stappen voor en zal de eventuele schadevergoeding naar een goed doel overmaken. Zo. Moet ik hier ook commentaar op geven over? Nou, wat vind je ervan? <laughs> op, dat op, Linda zo moeilijk wordt gemaakt in het leven. <laughs> Waarom doe je dit? Ja. Ah, ja, dat is ook nieuws. Klein nieuws, ander nieuws. Nou, doe het doet meer uh, omdat ik me afvroeg, heb jij wel eens last van roddelbladen gehad zelfs? als? Ja, nou, ik heb wel last gehad mee. Ja, valt in het welk opzicht? Mee, Kom op. In, in mijn geval valt het wel mee. Nou, ja, op het moment dat ik dat nu weer ga vertellen, dan wordt is het weer opnieuw opgeschreven. Ah. Nee, maar ik ben niet interessant voor de wollenbladen. Nou ja, We zijn men... van de radio, hè? Jawel, maar jij was wel. Ja, maar radio maakt onderscheid tussen uh, serieuze meneertjes en mevrouwtjes op Radio 1 en populaire DJs. Die miljoenen publiek. Ja, destijds was het. En ah, jij was een groot DJ natuurlijk, een, een vooraanstaand iemand. Omdat Hilversum 3 toen nog. Uh, niet één Eén <laughs> was in de andere ja. Ja. Ja, ja, Is dat zo? Ja, destijds wel. Kom ja. op. Ja, toen wie, waren de, wie waren de blinden dan allemaal? Ja, nou, er, er was geen radio. De Radio Veronica was weg. Dus, ja, uh, dat vonden wij heel erg. Ja, dat ja. kan ik me voorstellen. Ik heb er nooit zoveel naar geluisterd, want ik kon het niet nee, ontvangen. Nee, maar niet. Maar uh, toen had de nationale Hitparade, de in de 30, ja. had hem 3 miljoen luisteraars. Ja. Nou, kom er nog maar eens om. Nou, ze hadden sport ook? Zaterdag sporten ja. Radio 3. Weet je hoe dat kwam? Ja. Voor, voor ons zat Barend Barendse met het belletje voor de, de, de Gouden Oude. En al, al die miljoenen mensen die naar Barend luisteren... die verraten tot half vijf de radio uit te zetten. En bleven dus bij Dovo IJsselmeervogels hangen. En namen heb ik niks. Rugnummers moet ik zeggen. Zo kennen. is dat. Zo meteen, uh, dan gaan we kastie kijken. Maar nu. Hij van de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Ja. Ken jij Jules? Ja, je kent ook Jules, Jules van der ja. Ja. ja. Jules, ga je gewoon. Ja, het, ik zit bij uh, Arjen Robben, bij het Nederlands Elftal, uh, nog twee dagen. En dan hebben we de uitwedstrijd tegen Andorra. Alleen denk ik van, Ribéry wordt de speler van Europa. <laughs> <Ja>. <laughs> en, en dan ben ik gekleurd natuurlijk. denk, waarom jij dan niet? Denk jij dat dan ook? Nou ja, weet je wat het is? Um, ik denk dat het een, uh, gewoon ook een heel groot compliment is aan, aan de ploeg Bayern. En, uh, we hebben met Bayern München gewoon een fantastisch seizoen gehad. En um, ja, ik denk dat... Uh, Misschien heel veel spelers een individuele prijs hadden verdiend, maar ik denk dat het uiteindelijk erom gaat om het collectief. En Wij hebben gewoon succes gehad doordat wij gewoon een hele, hele goede ploeg hebben. En, en Daarin kunnen altijd jongens het verschil maken, maar ik denk dat onze grote kracht was uh, eigenlijk het collectief. En op het moment dat er dan één speler een keer wegviel, dan konden we dat opvangen, omdat we gewoon heel veel kwaliteit in de ploeg hadden. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als er eentje opgevallen is in die wedstrijd, in die Champions League finale en die scoorde, was jij dat. Dus misschien heb jij er iets meer recht op. Nou, nou weet ik niet. Maar weet je, dat is uh, voor mij ook niet het allerbelangrijkste. Ik heb mijn, uh, voor mij het mooiste moment was eigenlijk uh, de wedstrijd in, gewoon in de Champions League zelf. De kwart, de, de halve finales tegen Barcelona en, en, en tegen Dortmund de finale. Uh, waarin je gewoon zelf ook heel, heel een hele belangrijke rol speelt. Dat was voor mij eigenlijk de mooiste bevestiging na toch wel, uh, wel een lastig seizoen. Waarin je toch wel ook weer voor de winterstop met een blessure uh, te maken hebt. En daarna moest ik ook nog eventjes geduld hebben uh, omdat de ploeg gewoon heel goed draaide. Uh, uh, moest ik heel even wachten op mijn moment. En uh, uiteindelijk ben ik teruggekomen, heb ik me teruggevochten. En uh, dat was voor mij eigenlijk de mooiste beloning. En, um, nou ja, kijk, zo'n prijs, uh, net wat ik zeg, ik heb natuurlijk niet het hele seizoen ook uh, kunnen spelen. Maar voor mij was het mooiste gewoon om aan het einde van de, van de, van de rit uh, heel belangrijk te zijn voor de ploeg. Ja, en dan maar spelen van het jaar, hè? Spelen van het jaar? Aan het van... Ja. <laughs> nou ja, laten we eerst maar eens gewoon lekker fit blijven. En... Nee, ik, ik, voor mij het belangrijkste is gewoon gezond blijven en genieten van het spelletje. En uh, ik weet uh, op het moment dat ik fit ben en ik ben gewoon uh, helemaal lekker fris, uh, fris, in, uh, fris in de kop, dan... Uh, ja, dan komt het voetbalgat uh, soms uh, ja, bijna vanzelf. Ik las ook dat je met een leuke bijzaak bezig bent. Er komt een boek uit over de Champions League. En dat wordt medegemaakt door jou. Ja, nou ja, goed. Niet medegemaakt door mij. Even, ik, ik, ik werk er natuurlijk niet aan mee. Ik schrijf het boek niet zelf. Uh, ik heb de eerste zin heb ik, uh, geschreven. Dat was uh, een beetje het stadschot. Uh, luid die zin? Uh, moet ik heel even snel terug... Uh, als kind droomde ik er altijd al van om profvoetballer te worden. En dan gaan twaalf basisschoolklassen in de provincie Groningen gaan daarmee aan de slag. En die schrijven dan elk een hoofdstuk. En dan wordt, er uiteindelijk, wordt dat uiteindelijk samengevoegd tot een, tot een heel mooi geheel en een, een, een heel mooi boek. Wie doet dat? Samenvoegen? Uh, dat is een bekende schrijver, Fred Dix. Hij uh, heeft ook geschreven de boeken Koen Kampioen. Dat is vrij bekend. Die ken jij allemaal? Nee, ik ken ze niet allemaal. Uh, maar... Um... Nee, ja, dat is een vrij bekende, zeker een bekende schrijver. En daar zijn we ook heel blij mee dat hij ook zijn medewerking aan dit boek heeft verleend. Ja, ja want dat boek komt volgend jaar uit. Um, maar het is ook mooi om iets terug te doen. Het gaat ook over, het initiatief is ook een beetje over lezen en schrijven volgens mij. Ja, ja het is in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven. Uh, van, ook van, van Prinses Laurentien. En, um... Nou ja, goed, de samenwerking is eigenlijk tot stand gekomen dat ik zelf, ik ben ambassadeur van, van de stichting FC Groningen in de maatschappij. En die ondersteunen vele goede doelen. Uh, nou ja, en, uh, op die manier is het contact eigenlijk gekomen tussen de beide stichtingen met, met lezen en schrijven. En nou ja, Zodoende is dit project opgestart en uh, ja, ik ben heel blij dat ik ook mijn steentje kan bijdragen op die manier. Arjen Robben, steentje bijdrage. We komen zo meteen uh, bij Arjen. En natuurlijk bij Vliegende Kiep, Jules van der Wart, terug. Te gast op de perstribune, Felix Murders. Felix, spijkers met koppen, een van de programma's die jij uh, doet. Dit is op Radio 2. De spijkers uh, bestaat 25 jaar. Wat is het geheim van het programma? Dat kan echt alles. Het is uh, kolderiek en ook serieus tegelijkertijd. En soms in één en hetzelfde onderwerp, allebei. Weer lachen. Ja, ja. Dat, en dat is, het is altijd mijn feestje. dit is mijn uh, zaterdagse uitje, zeg ik. En samen met Dolf presenteer ik dat uh, ja, Dolph Jans. Sinds, sinds een lange tijd. En mm -hmm. dat is echt uh, een genot. wij ja. met z'n tweeën. En daarvoor met Jack natuurlijk. Hè? Ja, Jack Spijkerman, goedemiddag. Goedemiddag, oh. hey Felix. Hey Jack, ja. hey. <laughs> bedenker van het programma. Uh, medebedenker. Ja. Met, met een clubje mensen medebedenker en uh, daar van het begin af aan uh, bij geweest, ja. En, en wat vind jij het geheim van het programma? Hetzelfde als wat Felix zojuist zei? Ja, ja, dat is wat Felix net zei. Uh, alles zit erin. Sport, media, uh, politiek, actualiteit uh, en daarnaast uh, prospect met uh, satire, columnisten, ja. uh, muziek. Het is, het is, het is zo'n breed programma waarin uh, veel gelachen wordt, maar waarin ja. ook mooie discussies zitten en, en uh, fijne gesprekken. En kabarettalent dat er een kans krijgt, hè? Ja, we hebben van begin af aan hebben we daar, uh, net als vroeger in de rode Haar, daar had je een hele vaste groep. Ja. En uh, toen we met Spreekswerk op begonnen, zijn we met een, een nieuwe club mensen begonnen. Uh, uh, Erik van Muiswinkel, de jongens van niet uit het raam, uh, Hans Lebbus en uh, noem ze allemaal maar op. Uh, ja. uh, we zijn er veel langs gekomen. Ja. Want, want het is lastig, hè Jack. Als je een programma wilt maken waar uh, gelachen kan worden door mensen die daar hun beroep van hebben gemaakt, dan moet je ook wel heel goede mensen hebben. Hè? Want anders is het cabaret op de radio toch een beetje. Kan, het, het kan pijnlijk zijn. Je hebt twee dingen nodig. Een zaal met mensen die er zin in hebben. En dat is natuurlijk bij Dan komt van het begin af aan geweest... dat daar een, een welwillend publiek is. En, uh, en de goede cabaretiers die met elkaar willen samenwerken. Je kan niet zomaar willen nee. uh, zeggen... nou, ik pak Freek de Jonge en Joep van Tek bij elkaar en dan hebben we wat. Nee, je moet een clubje hebben die elkaar durven te bekritiseren... en aan elkaar scène werken en uh, optimale uitzending maken. Ja. Zeker, maar het is een format uh, dat succes heeft en dus gekopieerd wordt, hè? Ja, er is tegenwoordig op vrijdagmiddag een exacte kopie van het respect uh, mm. met kop, namelijk uh, politiek, actualiteit, satire. En uh, uh, een, een speciaal ja. geschreven lied en columnisten. Maar ja, daar zie je toch weer dat het programma ook staat opvalt met uh, de presentatie. Pardon? Nou ja, kijk, Felix en, en, en Dolf, daar, uh, daar heb je twee uh, zeer uh, goede radiomakers... En, en een kopie wordt altijd al minder. En dan moet uh, Jan Mon, want daar gaat het over oh. het middag ook nog eens eentje doen. Ja, dat wordt gauw minder. Een kopie is altijd minder. Maak nooit een kopie. Ja, maar uh, dan zit Jan Mon een beetje af te... Nee, Jan, Jan heeft uh, bij Spijkers naar Kop ook regelmatig uh, ingevallen vroeger als ja. presentator. Alleen, uh, je kunt niet zomaar uh, zeggen, ik, ik maak een kopie van ja. het programma... en dat ga ik dan presenteren. Dat, mm. dat werkt niet. Nou ja, aan de andere kant kun je zeggen, als het slecht gekopieerd wordt... dan is de zaterdag weer een hoogtepuntje van de week. Dat uh, zullen ja? de luisteraars <laughs> ook wel zo beschouwen. Oh, nee, het gaat mij niet om jouw moord, nee, maar gewoon niet. het feit dat er een kopie gemaakt wordt... vind ik het enorm zwak te Ja, Heb je zelf geheimwee naar de radio? Ja, radio maken is het leukste wat er is. Felix is mijn, mijn mentor op radiogebied. Mm. Als er ooit een nieuwe radioprijs komt, vind ik ook dat ze hem de Felix moeten noemen. Oh. Uh, oh. Hij, heeft, uh, hij, heeft geleerd, hij heeft mij geleerd radio te maken. Ik weet nog dat het eerste wat Felix tegen mij zei was, onthoud, radio maak je, je eentje en televisie met z'n tienen. Ja. En dat klopt, je, je zit achter de microfoon en daar ga je. En, uh, mm. Ja, van Felix heb ik het, uh, het vak geleerd. En, nou ja goed, ik begrijp dat je bij RTL nog wel misschien op de, op de loonlijst staat, maar weinig om handen hebt nu? Nou, ik sta niet officieel sta ik niet meer op de loonlijst. Ik had een achtjarig contract met Talpa en voorbij. Het is klaar. En uh, er zijn wel eens wel spraken van nog uh, programma's die er komen, maar uh, ik, ik sta voor alles altijd open. En uh, ja. doet zich een radioprogramma voor? Nou, ik uh, onmiddellijk, ik vind het leuk, maar ik heb uh, genoeg om handen, dus daar hoef ik niet bij te zijn. En wat voor programma zou je willen maken, Jack? <laughs> ja, vrijdagmiddag <laughs> met een, een, een mengsel van steen en show en strijkers met koppen. <laughs> Het, zou mooi zijn. Het zou mooi zijn. Ja. Al die cabaretiers die komen trouwens in onze uitzending 5 oktober in de Kleine Comedie met uh, Erik van Muiswinkel, Jeroen zo. van Meerwerk... Jack Spijkerman zelf, Wim Daniels, Hans Sibbel... Marijn Scholten ja. en Hanneke Drent. Als u Tredel. vragen hebt, stel ze gerust aan en, en 6. Meerders. Ik op heb tussen, het begrepen. Ja, zet dan in de tweet even hashtagperstribune... of via de site deperstribune.nl. dankjewel Jack. En kom een keer langs, zou ik zeggen. Een uurtje bij de perstribune. Het lijkt me gezellig. We zien wel. Felix. We zien elkaar op 5 oktober. Akkoord. Bye. Doei. Ja, uh, uh, Felix, uh, we hoorden Jack dat hij, dat hij het, uh, het wel mist, zo'n uh, zo uh, programma. Zou, zou, het kunnen, zou je iemand terug kunnen halen die het uh, gedaan heeft? Ja, nou, waarom niet? Dat weet ik niet. Waarom niet? Dat, dat, dat kan makkelijk natuurlijk. Ja. Ik, ik... Ik weet alleen niet of je de comedy die ik nu heb met Dolf... video aan elkaar moet halen. Nee, dat zou, dat zou zonde zijn natuurlijk. Nee, maar nou, nee. als ik dan wegga, of Dolf gaat weg om uh, moverende uh. redenen... dan zou het kunnen zijn dat Jack weer terugkomt. Ja, je hebt ook lang langs de lijn gedaan, Ja, verslaggever. Ik ja. herinner me zelf als luisteraar nog dat jij vanuit uh, het zuiden wedstrijden deed. Was in het begin deed ik dat, ja. ja, het zuiden, echt ja. in het diepe ja. zuiden kwam je eigenlijk niet uh, bij Moerwijk. De maar dat over. was natuurlijk vanwege het feit dat al die andere verslaggevers... die uh, vonden Eindhoven al heel ver. Oh ja? Ja. Dus oh, ik zou zeggen, elke wedstrijd is er één die ik op radio mag doen, maar dat was dus. Nee, bezig. dat was toen niet zo. Nee. Dat waren natuurlijk hele geroutineerde en ja. hele goede verslaggevers. En ik mocht daar mijn steentje aan bijdragen als ja. beginneling. Ja, nou, dat is een mooie leerschool natuurlijk. Nou, dat was heel erg leuk. <laughs> maar je bent er niet mee doorgegaan, hè? De verslaggeving wel. Maar bij MBVRO, dat weet ik nog goed. De eerste, ja, de eerste wedstrijd. De, de eerste wedstrijd. Op de... de Autoloze Zondag. Ah, drie toen werd ik belde de redacteur en hij zei: Je moet nu aan de bak. Ja, hoezo dan? Ja, Theo komen kan niet. Die is ziek. En zijn vervanger van de regionale omroep kan ook niet. Dus je moet nu. Ja, mag ik dan nog vijf minuten nadenken? Drie minuten. En toen, uh, toen, en toen was je zeer op tijd natuurlijk. Was en gelukkig, was er onderweg, natuurlijk. Ging, gelukkig ging het met MVV. Ja, ik was al een half uur ja. tevoren bij het stadion. Want het was de tweede autoloze zondag. Dus ik moest met de fiets. Kijk aan. Ja. ja. Nou ja. Weet je je dat tijdperk nog te herinneren? Zeker, ja, natuurlijk. Toen ik als verslaggever begon. Net, laten we zeggen, net op die manier als jij. Er is iemand ziek wil je beginnen. Nou, ik ging met de trein. Ik, uh, ja. ik moest naar Harder, ergens naar het Hoge Harkemaanse Boys vanuit Den Haag. Mind you, met openbaar ja. vervoer, ja. zaterdag 9 negen uur weg. Ja. Om om drie over vier bij Heinz Bakker een entree te kunnen maken. <laughs> ik was als een kind zo blij dat het lukte. En het ging goed? Het ging geweldig. Ja. Nou weet je, Harlem de Boys tegen Ajax uh, was lastiger voor mij, want ik kende die. Ik moest vragen wie in welke kleuren speelde. <laughs> maar het betaald voetbal, dat had ik wel in de vingers, want ik was elke zondag op de tribune natuurlijk bij ADO of bij Rondelsport. Ja. Dus die clubs kende ik. Ja. Wel. Ja. Mvv ook, Frans Curve. Mvv kende ik. Uh, Daar heeft trouwens een tijdje nog uh, Korpot bij gespeeld. Korpot? Een jaar volgens mij. Dat is kort. Die, heb, die heb ik nog gezien vanaf de tribune. Daar heb je een verslag van gedaan, Korpot? Uh, nou, toen was ik nog speelsen, net, toen ja. was ik nog net geen verslag toen uh, ging ik nog met uh, ja. familie en vrienden ging ik nog, uh, naar, de, naar de staantribune. Ja. En dan ging ik het midden, op de middenlijn. Keek ja. naar boven. Dan zag ik een gaatje. Ging ik staan, twee meter lang. Al die andere mensen achter mij, die schoon ja. een plekje op. Dan kwam de rest van de club. Gewoon ja. naar boven. Cassie kijken, Ron Vergouwen. Vandaag zei hij al over de gewone man Jan met de pet in televisieprogramma's. Cassie kijken met Ron Vergouwen. Ja, ik roep het volgens mij nu al drie weken. Maar nu is toch echt iedereen terug van vakantie in Hilversum. En dat is voor sommigen toch best wel weer even wennen. Heel goedemorgen en welkom bij vandaag de dag. Na een uh, hele lange afwezigheid is dit de dag dat we weer terug zijn in de ochtend. We zijn er weer en dat vinden we fijn en we hopen dat u dat straks ook vindt. Ja, oh, nice. ja welkom Eindelijk. terug. Ja, Matthijs, weet je, toch? Ja, ja. ja, ja, ja ik, je ben, komt... ik was drie maanden weg. Dus. Ja. <laughs> maar ja, hoe moeten de makers ervoor zorgen dat u gaat kijken? Nou, in elk geval meer de taal van het volk spreken. Zo was Jan Mulder er in zijn vakantie achtergekomen... dat zijn vocabulair toch wat afwijkt van dat van het gewone klootjesvolk. Hij zegt korenschoven. Korenschoven, natuurlijk. Zijn er hier mensen die het woord korenschoof ook niet kennen? Nee, ja. kijk. Ja. De helft kent dat woord niet nee. meer. Ja, en dat inspireerde De Wereld Draait Door... gelijk tot een hele aardige rubriek rond taalklichés... met Arjen Lubach en Paulien Cornelissen. Je herkent het vast wel. Pauline zou je even kunnen zeggen dat het warm is? Ja, ik, heb het, ik vind het wel echt warm. Ja, nou, ik kom vorige week uit Italië, maar daar is het eigenlijk warmer... maar het voelt minder warm. Ja, het is eigenlijk... maar dat komt hier is dus het vochtige. Herken je het? Ja, heel erg, ja, ja. Ja. Nou ja, dat soort dingen dus. Nog een voorbeeldje? Een ander cliché heeft een beetje op de barbecue vlak. Je staat kip te bakken of zo, ik weet niet of je dat doet. En dan komt er altijd een of andere lul En die zegt, let je wel op, die kip die moet langer garen dan rund. Die moet doorgaren. Want rund kun je rood eten, maar kip moet echt... Dat is ook zo, trouwens. Ja, dat is ja. ook zo. Dus jij bent het. Ja, kortom, Hilversum luistert weer naar de gewone mensen. Soms ook de hele gewone mensen... Zelfs Pauw en Witteman lijken daar vrolijker mee te doen. Want u zegt, ik zou eigenlijk willen dat er geen pedo's in Deventer komen te wonen. Heel Nederland niet. Waar zouden ze dan naartoe moeten eigenlijk? Eiland, doodstraf, ja. U weet natuurlijk dat er geen doodstraf is in Nederland. Dus dat nee, maar die mogen ze wel weer terug invoeren. We hebben Martijn hier wel eens aan tafel gehad en met hem gesproken. Oh, echt? Jazeker. Heeft het kleine kinderen sexy. Nou, hier willen wij gewoon. Hij gaat van ons horen. Ja. Ja. Ja, en bij RTL 5 staat sinds deze week de hele vooravond in het teken van de gewone man. Eerst met tattoo-stories, verhalen uit de tattoo-shop. Tatoeëren is wel een beetje een way of life. Sommige mensen slaan er een beetje in door, zoals Noah. Hij is voor ons een beetje het klapblok van de shop. Wij zijn 85 jaar en we nemen vandaag onze eerste tattoo En daarna is het bij Even Krap bij Kas... genieten van de financiële problemen van de doorsnijde Nederlander... die zijn spullen te koop komt aanbieden... bij de verschillende pandjeshuizen in Nederland. Ik kom hier al jaren. Altijd als ik iets nodig heb... Zolang hij praat netjes, wij praten netjes, maar soms onze accent, taalverschil, laat het soms lijken dat wij agressief zijn, nergens tegen kunnen, maar dat is helemaal niet zo. Maar dat houdt het ook spannend. Ja, dat zijn, dat zijn gewoon goede dingen. Hè? Want dan weet ik hoeveel hij van mij houdt en hoeveel ik hem van hem je? Ja, en natuurlijk ook weer ruimbaan voor Jan met de pet bij Omroep Poont, of zoals ze zelf liever zeggen, Jantje die met de pet rondgaat, oftewel de uitkeringstrekkers. Des te verrassender dat Rutger Kastriken met zijn omroep... nu deze mensen een gratis vakantie op een camping in Frankrijk aanbiedt. Nou ja, we mogen ze in ruil daarvoor wel even gaan uitlachen natuurlijk. Jongens, weet we uh, koude bonen uit blik. Anders is de overgang voor jullie ook wel erg groot. Uh, ja, natuurlijk zien we hierin de schrijdende verhalen... van mensen die geen cent te makken hebben... Maar Eigenlijk tot mijn opluchting is Rutger Kastricum wat minder meelevend... dan in de hulpprogramma's die RTL4 ons al jaren voorschotelt. Als ik dat hoor, denk jij ja, zeg ik zocht mijn bak koffie en joint op. Ja, vind je het gek dat je met die schulden zit? Vind je het gek dat je... En dan, en, dan, en, dan met een, en dan een half stond lopen te klagen over, over de kredietbank... Die, die weer eens een keer niet belt, uh, snap je dat? Het is natuurlijk toch, het is wel raar. Ja. En Omroepoont zou Omroepoont niet zijn... als ze de deelnemers uiteindelijk niet zouden neerzetten... als een stelletje vervelende verwerkingen... En de mensen. Bier is op. Ik moet godverdomme bedel om een biertje. Ja, ik mis mijn stukje uh, vlees. check halen of iedereen. heen. Of een sigaretten, want ik denk niet dat ik het red. Ik, ik, we mogen wel bij de voedselbank lopen, maar ik ben geen zwerver zo, Ik ben geen glode koffermelk dan. Voerbare. Ja, ik vind een hamburger niet een normaal stukje vlees, sorry. En ja, die taal die in het programma voorbij komt, daar gaan ze bij die nieuwe taalrubriek in de Wereld door nog van smullen. Dat ik de eikels van uit vuur kan halen, daar pas ik voor. Jawel, daar pas ik voor. Doe ik niet. Tja, de taal van het plebs, er valt een hoop op aan te merken... Maar gelukkig hebben we Jort Kelder nog. Want die is donderdag weer begonnen met hoe hurt het eigenlijk? Hij vroeg bijvoorbeeld aan een 104-jarige adellijke Gertrui Angelaan van Egen... hoe dat nou eigenlijk moet met taal. Netjes gekleed gaan, dus waarom jullie dan niet? Zegt u nou Julie? Ja, ik zeg Julie. Dat is een oude manier van oh, zij te zeggen. Zullie, dat is wel netjes. Ja, natuurlijk. Mag een net meisje vloeken? Nee, natuurlijk niet. Maar, maar als u op uw duim slaat met een hamer, wat zegt u dan? Nou, je kon wel eens voldraaien, zeggen of dergelijke dingen. Ja, je hoort in een week heel wat mooie en minder mooie taal voorbij komen op televisie. Maar het geeft in ieder geval wel kleur aan al die verschillende mensen. Ik wil dit niet. Zo. Ik ga niet de eikels vanuit, van alles uit vuur pissen. Dat doe ik niet. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, maar je kunt het ook overdrijven, natuurlijk. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Alles wat Ron zojuist besprak kunt u terugluisteren en kijken via deperstgebeuren.nl onderdeel Kassie kijken. Felix, een paar vragen van luisteraars. Wat was je eerste single die je ooit kocht? Weet je dat? The Birds, Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man, ja. jaren 60. Is nog een vraagje. Uh, de muziek op de Radio 1. Vroeger draaide jij waarschijnlijk alles wat je mooi vond? Ja, mocht ik doen. Maar vandaag de dag niet meer. Nee, dat wordt voor je uitgezocht. Dan moet ik zeggen, er ligt een lijstje, maar ook dan is het meestal de regisseur die, die bepaalt welke plaat er komt. Ja. Want zo gaat het op Radio 1. Uh, dan, dan moet het schema vol en heb je zes minuten voor een gesprek gepland. Dan kan er net een plaatje tussendoor van 2 minuten 30. En zeg je dan nog, ala, de laatste dans van Anja. Wat kan die meid goed horen? Zo nu en dan, maar dan moet je wel heel goed, moet je wel heel goed luisteren. <tijd een stemmen> Anja, hou op. Hoi. Anja, mooie zondag. Ja. ja, we hebben het even kort, pot zit naast je. Die sponscoach ja. uh, bondscoach geweest van Jonge Oranje. Ja. Net een EK achter de rug in, uh, in Tel Aviv. Gaan we uh, zo meteen uitgebreid over praten. Over zijn voetbalverleden en toekomst. Maar jij hebt hem dus, uh, vertelde je, gezien als uh, spits uh, bij MVV. Hè? Ja, het ja. Was, was een mooie tijd. Ja, het ja, was een hele mooie tijd. Het was onder Leo Kanyols. Eerst nee? Maarten Vink, maar die heeft er maar vijf weken gezeten, geloof ik. Ja. En, en toen uh, kwam Leo Kanyols, ja. Heb je het uh, leuk gaan... gehad in Maastricht? Ik heb een fantastisch jaar gehad, ja. Ik heb daar heel veel geleerd. Met name bier drinken. Ik had nog nooit alcohol gedronken en dat heb ik, tijdens... het... ik heb het echt daar geleerd. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dus het is het, goed bevallen. Dit is een uitstekende stad natuurlijk, maar je was er snel weg. Waarom? Eén jaar heb ik daar gezeten, omdat ik. Uh, ik wilde de Academie van Lichamelijk opvoeding uh, gaan doen in Tilburg. En mijn toelaten in of examen was goed. Alleen uh, bij de laatste vraag van uh, bent u een katholiek of niet? Nou, toen was ik geen katholiek. En toen werd ik afgewezen. Ja. Dus het was een beetje een vreemde gewaarwording. Had je nog een volgvraag? Of denk je nee, de rest vergeet. morgen in je nee, ik, ik laat het naar jou. Over. Ik het naar jou over. <laughs> je zat ineens in jouw rol natuurlijk. Ja, natuurlijk. Okay. Draait je van mij af en raakte in gesprek ja. met... Uh, ben je... Hij wil gelijk ja, gaan interviewen. Hij wil gelijk ja. gaan, ja, natuurlijk. Is hij is van het een circuit een, af? Uh, ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Zem, ja. Zeg maar, uh, Cor, jij bent, uh, ben jij radio radioluisteraar? Kende jij uh, Felix van de radio? Of niet? Ja, dat Ja, dat natuurlijk ik zo lang. Ja. Ja, dat is natuurlijk een, uh, gro een grote persoonlijkheid in de radiowereld. Ja. Maar ben jij iemand die ook de radio aanzet voor sport of voor, voor ja, muziek? Ja? ja, zeker. Ik wow. luister heel vaak uh, studio, of, uh, radiosport. Hè. Dus, uh, langs de lijn? Langs de lijn. Dat, uh, ja, als ik thuis ben, dan zet ik hem altijd aan. Dat is een vaste prik. Ik luister ook ja. vaak naar uh, Radio 3. J jij nog? Ja, zeker. Wat nog. is de hit van dit moment? Oh, dat weet ja, ik Dat nog. moet je niet vind. Ja, nee, ja, ja, ja. Als je Radio 3 luistert, dan, ja, dan ja, moet je dat weten. ja. Dat ik luister zelf. Hier komt de journalist onder. Eh, ik zet de het in de, in de kamer aan. en ja. dat vind het heerlijk om te luisteren. En ik vind ook, ja. te, soms, uh, ik vind het ook heel erg leuk. Uh, is dat 538 met, uh, met de heren smorgens? Ik geloof dat we een ander onderwerp moeten gaan aanzetten. Nee, is... uh, ja, ja, Edwin Evers jij? Edwin Evers. Ja, dat vind ja ik natuurlijk. Leuk met, met, de, met de heren Frank en. en, en meegemaakt de boer. In, uh, ja. in Israël. Met uh, de ochtenduitzendingen. Oh, ja. Omdat ja, ze sponsor zijn ja. van de KVB. Ja. Goed. Maar het was ook hartstikke leuk. Maar ik luister graag. Ik vind het heerlijk. Mooi. Cor, we praten straks. Uitgebreid uh, samen. Felix gaat uh, afscheid van ons nemen. een vrije dag is dit. Uh, van, wat ga je doen nu? Ik denk dat ik een eindje ga fietsen vanmiddag. Want het is mooi weer geworden. Weet je dat? Ja. Want er en zit geen hier geen idee. Hol. Ja, weet je, die radiostudio's zijn zo gebouwd dat het buitenlucht nou hier een streepje te zien is, maar veel nee. niet. Nee. Nee. nee. Dus ik, ik ben weg. Ja? Ik ben al op de fiets en ik fiets u terug. Je, gaat in de ster je komt in de ster binnen en je gaat in uh, de ster weg met in je hoofd als je straks op de fiets zit. We hebben hem nog? <laughs> nee, nee, we doen nee, het niet meer. Gelukkig. Felix, de laatste wel, dans, die zullen we nooit meer vergeten. Fijn ja. dat je hier was. Dank Leuk, je wel, Leuk uh, uh, um, om je zo te spreken. Zometeen uh, Cor Pot, en dan uh, kijken we ook wat er op het antwoordapparaat staat. Maar eerst even langs uh, de collega's uh, van het nieuws. En dat gaat natuurlijk over uh, de toestanden in de wereld en in Nederland. Tot zo dadelijk.